Christian Bonemakker met het NOS Journaal. Amnesty International roept het ACTA-verdrag niet te ratificeren. De mensenrechtenorganisatie vreest dat het leidt tot schendingen van de mensenrechten. ACTA is bedoeld om illegaal downloaden en de productie van namaakartikelen tegen te gaan. Het verdrag werd in 2007 opgesteld op initiatief van Japan en de VS. Maar het roept veel weerstand op. In tientallen Europese steden zijn vandaag demonstraties gepland tegen ACTA. Onder meer in Amsterdam worden zo'n duizend demonstranten verwacht. De tegenstanders vrezen net als Amnesty dat het verdrag de rechten van burgers te veel inperkt. Een aantal landen waaronder Duitsland weigert het verdrag te ratificeren. Minister Verhagen zegt dat de zorgen onterecht zijn. De Tweede Kamer heeft het verdrag nog niet goedgekeurd. Argentinië zegt dat Groot-Brittannië een onderzeeër met kernwapens naar de Falkland-eilanden heeft gestuurd. De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij informatie heeft waaruit dat blijkt... Hij eist van de Britten dat ze aangeven waar eventuele nucleaire onderzeeërs in de regio zich bevinden. De Britse regering weigert dat, maar noemt de beschuldigingen absurd. De Valklandeilanden liggen voor de kust van Argentinië en zijn al bijna 180 jaar Brits. Na een korte oorlog in 1982 was het lange tijd rustig, maar toen de Britten onlangs een oorlogsschip naar de eilanden stuurden, liepen de spanningen weer op. VN-topman Ban Ki-moon maakt zich zorgen over de situatie en heeft aangeboden te bemiddelen. FC Twente heeft de afgelopen avond punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. Thuis in Enschede werd met 3-2 verloren van Heracles. In de eerste helft kwam Heracles op 1-0 door een doelpunt van Everton. Na rust kwam Twente gelijk door een doelpunt van Luc de Jong. Daarna scoorden Everton en Douglas voor Heracles en de Jong nogmaals voor Twente. Het weer een heldere nacht met op veel plaatsen strenge vorst tot plaatselijk min 13 graden. Overdag zonnig en koud winterweer. Maxima van min 3 in het noorden tot min 5 in het zuiden. Zondag gaat het vanuit het noorden dooien. Dit was het NOS Shirt. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. We hebben I'm in here. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. ZFM. Barbara Streisand. Streisand. and